Goedemiddag, CPB verwacht komende twee jaar bescheiden groeicijfers. Amerikaans gevechtsvliegtuig stort neer in Libië... en Frankrijk discrimineert Nederlandse vrachtwagenchauffeurs... zegt de brancheorganisatie. Vanmiddag blijft het zonnig, op een enkel wolkje na. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 15 à 16 in het binnenland. En er is weinig wind. Morgen alweer zonnig, het wordt nog wat warmer. Aan het eind van de week neemt de bewolking toe... en dan wordt het wat frisser. De Nederlandse economie klimt na een diepe crisis weer uit het dal. Maar de groei is nog niet spectaculair. Vanochtend presenteerde het CPB de nieuwste cijfers. Peter Blok sprak met CPB-directeur Teulings. We komen inderdaad uit een diep dal, maar we groeien weer niet heel snel. Uh, we zullen ook niet uh, dat lek weer helemaal ongedaan maken... maar we groeien gewoon weer vrolijk verder. Valt het mee? Het is, kan vriezen het kan dooien. Bleek zonnetje. Het echte herstel, dan zijn we toch weer twee jaar verder, zegt u? Ja. Nou kijk, voordat wij weer terug zijn op het niveau van het begin van de kredietcrisis, dus van 1 januari 2008, dan zijn we ergens halverwege 2012. Dus dat betekent dat je vier jaar economische groei eigenlijk bent kwijtgeraakt. En die vier jaar zul je nooit meer terugkrijgen. Wij betalen de rekening voor de crisis. Allemaal maatregelen die het kabinet neemt, dat gaan we allemaal merken in de portemonnee. Ja. Kijk, in 2009 heeft eigenlijk de overheid de rekening betaald van de kredietcrisis. Het financieringstekort liep toen heel snel op. En dat is, was toen een goede zaak. Omdat je daarmee als het ware de economie gestabiliseerd hebt op het moment dat het heel moeilijk was. Maar dat kun je natuurlijk niet eeuwig volhouden. Dus vroeg of laat zal de overheid die rekening weer terug moeten leggen bij de burgers. En dat gaat de komende jaren gebeuren. En dat merken wij in onze portemonnee. Is dat nu de schuld van het kabinet dat wij er zo flink op achteruit gaan? Uh, voor een groot deel wel. Uh, als je de overheidsfinanciën op orde wil brengen, ja, dan is het onvermijdelijk. Dan moet je de rekening terug gaan leggen bij de burgers. Ofwel door als overheid minder dingen te doen die de burger uh, prettig vindt, onderwijs, zorg. Ofwel door hogere belastingen te heffen. Dus hoe je het een soort de draait. Als de overheid orde op zaken stelt, dan merk je dat als burger. We merken het nu elke dag bij het tanken. De olieprijzen flink gestegen. Waar gaat dat heen? Waar eindigt dat? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. De olieprijs is de meest schommelende prijs die er is voor ongeveer. De onrust in Libië leidt natuurlijk tot hogere olieprijzen. Net als de aardbeving in Japan. Waardoor uh, er minder kernenergie beschikbaar is. En uh, er dus meer olie nodig is om op andere manieren energie op te wekken. Uh, hoe dat verder zal gaan is moeilijk te zeggen. Uh, wij houden er nog rekening mee dat er toch wel de enige daling van de olieprijs zal komen. Als de situatie in Libië weer een beetje tot rust gekomen is. Maar het remt de economische groei? Ja, hogere olieprijzen is slecht voor de groei. De koopkracht van de burgers gaat dus achteruit, zegt CPB. En het vertrouwen van de consument in de economie is de afgelopen maand wat gedaald. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen gedaald... doordat consumenten somberder zijn over de toekomst. In januari en februari was er nog optimisme. De zogenoemde koopbereidheid bleef onveranderd laag. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. Toestel, een F-15, kwam de afgelopen nacht neer in gebied dat in handen is van de opstandelingen. Eén piloot is gered door Libische opstandelingen. Hij zou ongedeerd zijn en de redding van de andere piloot zou op handen zijn. De oorzaak van de crash is vermoedelijk een technisch probleem. De kans is groot dat de Libische leider Gaddafi... persoonlijk beschikt over de goudvoorraad van zijn land. Daarmee kan hij nog lange tijd een lege huurling op de been houden. Waardoor de strijd in Libië nog wel eens lang kon gaan duren. Dat schrijft de Britse krant The Financial Times. Volgens het internationaal monetair fonds... is de officiële goudvoorraad van de Libische centrale bank... 6,5 miljard dollar waard. Amsterdam. De politie ontruimt in de hoofdstad 11 kraakpanden. En het is voor het eerst dat dat in Amsterdam gebeurt. Sinds het gerechtshof enkele maanden geleden... een tijdelijke streep door het kraakverbod zette. Ontruimingen moeten nu ruim van tevoren worden aangekondigd... zodat krakers de tijd hebben om naar de rechter te stappen. Verslaggever Paul Sanders was al vroeg bij het eerste kraakpand. Het is 7 uur ochtends in Amsterdam. Als het eerste ME-busje aankomt rijden op het Muntplein... Bij een voormalig Indiaas restaurant om de hoek bij bioscoop Duschinski... waar een groot spandoek hangt. Deze Amsterdamse krakers wensen alle speculanten een spannend 2011. Dat is de boodschap van de krakers in het pand... aan waarschijnlijk de eigenaren van het pand dat ze gekraakt hebben. Het mag niet meer. Het pand wordt om 7 uur stipt ontruimd. Eerst wordt via de megafoon de aanwezigen in het pand te gegeven dat ze moeten weggaan. En daarna gaat een team van de ME naar binnen. En niet alleen op het Nuenplein, maar ook in de Tenkatenstraat in Oud-West... is men bezig met het ontruimen van een pand. Daar staan een vijftiental ME-busjes in de straat. De straat is afgezet en de politie is het pand binnen. Ook hier geen krakers. Meneer Kelder, u bent operationeel commandant... Vanochtend in alle vroegte bent u begonnen met het ontruimen van een aantal panden. Hoe gaat dat? Het gaat prima. We zijn om 7 uur begonnen met het ontruimen van een uh, negental panden in de stad. En we zijn op dit moment bezig bij uh, de eerste twee panden. De eerste Muntplein is inmiddels leeg. En dit pand in de Tercatenstraat wordt zodanig overgedragen aan de eigenaar. Krijgt u veel tegenstand? Nee, we krijgen niet veel tegenstand. Dat we wel merken dat de panden van binnenuit flink zijn gebarricadeerd. Dat betekent dat de ontruiming uh, ja, wat, wat vertraging oploopt. Maar geen tegenstand, nog niet uit de panden uh, gegoten of wat dan ook. zijn ook nog, nog in de panden geen mensen aangehouden. Nee. Gebarricadeerd, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Een hoop puin voor de deur? Ja, we moeten denken aan veel afval hè, in uh, trapopgangen of uh, deuren uh, met stempels. Hè. Dus echt gebarricadeerd, wat ons moeilijk maakt om binnen te komen. Maar goed, daar hebben we ons. Uh... We kwamen daar traag als eenheid voor, dus we komen altijd binnen, alleen duurt iets langer. Dat betekent dus ook dat u nog wel de hele middag misschien wel in het begin van de avond bezig bent? Ja, wat mij betreft zijn we vroeg klaar, ook weer het belang van de stad. Ik denk dat we rond de middag het laatste pand wel, wel leeg hebben. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden vaak gediscrimineerd in het buitenland. Chauffeurs worden er bij controles expres uitgehaald omdat ze bekend staan als makkelijke betalers. Dat gebeurt vooral in Frankrijk. Franse truckers die worden helemaal niet naar de kant gehaald. Oost-Europese truckers eh, bijna niet omdat ze de boete toch niet meteen kunnen betalen. Discriminatie van de Nederlandse chauffeurs is volgens de vervoersorganisatie goed te merken op Franse controleplaatsen. Dan valt het er heel erg op dat daar heel veel Nederlandse vrachtauto's, chauffeurs uh, tussen staan. En in ieder geval vrachtauto's die niet uit het eigen land afkomstig zijn. Het is ook behoorlijk interessant dat bijvoorbeeld boetes uh, worden uitgegeven voor overtredingen die 28 dagen eerder zich hebben voorgedaan. Europarlementariër Van Dalen van de ChristenUnie wil dat de Europese Commissie controles laat houden om een eind te maken aan die willekeur. En ook wil hij dat de boetes in Europa gelijk worden getrokken. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. CDA's Rut Peetoom en Sjaak van der Tak. Zij gaan door naar de tweede ronde in de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter. In de eerste ronde ging ruim 45 van de stemmen naar de Utrechtse predikante Peetoom. En 33 naar Van der Tak, die is burgemeester van Westland... En er deden ook nog vier andere kandidaten mee om het partijvoorzitterschap. Die kwamen kennelijk niet zo ver. Politiek redacteur Margreet Boert het is geen verrassing hè, dat die twee uh, boven zijn komen drijven. Nee, deze twee kandidaten die zijn eigenlijk vanaf het begin af aan al gezien als de twee favorieten. En dat blijkt dus ook vandaag, want zij gaan door. Uh, ze hadden zoals je ook zei 45 en 33 procent van de stemmen. En als je dan kijkt naar die vier andere kandidaten, die zaten zo rond de 4 à 5 procent. Dus ja, die kwamen er toch niet echt bovenuit. Er bleken ook die afgelopen tijd in de campagne niet hele grote verschillen tussen die die samen op campagne zijn geweest. Um, ze deden allemaal wel heel erg hun best Ze hadden. Twitter-spreekuren, meet and greet in cafés en dat soort dingen. Maar um, ja, die vier onbekende CDA'ers... Uh, die uh, hebben toch niet uh, uh, ja, de genoeg bekendheid kunnen verwerven. En uh, Peet Oom en Van de Tak gaan nu samen verder. Ja, Beethoven, een predikant uit Utrecht. En Sjaak van der Tak, burgemeester, wat zijn de grote verschillen tussen die twee? Nou, grote verschillen, er zijn verschillen. Maar of ze nou zo heel groot zijn, ze liggen vooral in de stijl en de accenten die ze aanleggen. Het is niet zo dat ze radicaal een andere koers met het CDA op willen, een van beiden. Van der Tak zegt steeds, um, wij als CDA zijn kiezers kwijtgeraakt aan de VVD. Dus we moeten als partij niet te veel naar links opschuiven, want dan krijgen we die kiezers niet terug. En hij zegt, kijk eens naar mij, ik ben een rasbestuurder, ik ben ook wethouder geweest in Rotterdam. Dan. Dus dat is een pre, dat heeft het CDA nodig. En Peter, die zegt van zichzelf dat ze echt een mensenmens is. Dat ze goed kan luisteren. Dat ze ook in staat is om die vleugels die de partij in zich heeft te verbinden. En uh, ja, zij hamen het erg op het CDA als middenpartij. Dus uh, daar uh, ja, op die stijlen, op die manier voert men campagne. Het is niet zo dat de grondslag van de partij ter discussie staat. Het is ook geen campagne die heel hard gevoerd is de afgelopen weken... en de komende weken waarschijnlijk ook heel gemoedelijk zal zijn. De partij wil vooral intern orde op zaken stellen... En nou ja, daar proberen zij dus uh, de leden voor zich te winnen. Petoom of Van der Tak, wanneer weten we het? We weten het 2 april, uh, zaterdag over een week uh, als het CDA het congres heeft. Dus vanaf donderdag mag iedereen weer gaan stemmen op Petoom of Van der Tak. En uh, tot op heden wordt Petoom toch als het meest kansrijk gezien... omdat zij uh, op dat beroemde congres 2 oktober tegen de regeringsdeelname heeft gestemd. Hmm. En zij dus een beetje gezicht kan geven aan de mensen... die moeite hebben met de koers van het CDA op dit moment. Maar 2 april zal dat dus duidelijk zijn. Politiek redacteur Margreet Boer. Acteur, zanger en voetballer Hans Boskamp is overleden. Hij had een herseninfarct. En Boskamp speelde onder meer in de film Turks Fruit... en in de tv-series Flodder en Oppassen. Nee, Floris en Oppassen. En als musicalacteur was hij te zien in My Fair Lady. Hij heeft een heleboel gedaan. Speelde ook een ja-zuster-nee-zuster. Nee en daar zong hij in de rol van Griekse gastarbeider... dit liedje, Stroei Voei. In 1969 begeleidde Hans Boskamp John Lennon en Yoko Ono... namens hun plaatmaatschappij tijdens hun huwelijksreis. En Boskamp was ook aanwezig bij die beroemde Bed-In... in het Amsterdam Hilton Hotel. Voor Boskamp bekend werd als acteur... was hij profvoetballer bij Ajax. Hij kwam vier keer uit voor het Nederlands elftal... en hij was 48 keer reserve, Hans Boskamp. Hij is 78 geworden.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 In de jaren 90 was het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok, een hele grote stemmetrekker. Maar sinds 2007 gaat het bergafwaarts. Tussen 2007 en 2010 daalde het aantal leden met ruim 20 procent. En verder zijn sinds maart vorig jaar 31 gemeenteraadsleden uit de partij gestapt. En dat aantal kan nog verder oplopen, omdat in Gent vijf van de negen van de gemeenteraadsfractie dreigen om uit het Vlaams Belang te stappen. Sport. Het Nederlands voetbalelftal bereidt zich in Katwijk voor... op de komende twee ek kwalificatie land tegen Hongarije... vrijdagavond in Boedapest en volgende week dinsdag in Amsterdam. Selectie van Bert van Marwijk traint op dit moment op het veld van Quickboys. En verslaggever Bas Tiggelen staat erbij. Bas heeft Van Marwijk die heeft een enorme luxe. Selectie van 23 spelers. Die gaan toch niet allemaal mee naar Boedapest? Uh, nee, ...dat ze we nog wel wat afvallen. Zo gaat het eigenlijk altijd. Want met een te grote groep reizen heeft het niet zoveel zin. Bondscoaches vinden het wel fijn dat ze nu met een grote groep staan... ...dat ze nog 11 tegen 11 kunnen trainen. Er zijn drie nieuwe gezichten vandaag bijgekomen natuurlijk. Van Nisterrooy, de Jong, Luc dan wel te verstaan... ...en Jermaine Lens, nou ja, nieuw. Maar toch in ieder geval opgeroepen als vervangers van zij die afvielen... ...al in het eerder stadium. En uh, dat hele spul staat uh, op het veld nu in Katwijk. Daar moet ik nog één zinnetje bij zeggen. Dat is dat de heren Snijder en Van Bommel rechts van mij op een stoeltje in de zon zitten toe te kijken. Van Bommel heeft toch weer wat last van zijn knie. trainde gisteren ook al niet en vandaag ook niet. En Schneider zit blijkbaar bij iedereen een wat ander ritme... en treedt alleen het laatste stukje vandaag mee. Um, de verwachtingen? Um, ja, de laatste keer dat Oranje tegen Hongarije speelde... was vlak voor het WK van vorig jaar. Toen won Nederland met 6-1. Wat is nu de verwachting? Nou, niet dat het weer 6-1 wordt. Dat was natuurlijk toen het duel weer in Nederland op jacht was uh, of op weg was naar een wereldkampioenschap. En Hongarije eigenlijk, nou, ja, die spelers moesten zo ongeveer van het strand worden gehaald omdat ze nog een wedstrijd tegen het Nederland zelf moesten spelen. Dus dat wordt wel echt een ander duel. Tegelijkertijd staat Hongarije ik geloof ik 36e op de wereldranglijst, dan staat Nederland tweede. Dus dat is wel een heel groot verschil. Het is geen groots elftal. Zuzak is een bekende speler, de PSV'er. Johas, verdediger van Anderlecht, is misschien bekend, maar. Normaal gesproken moet het Nederlandse elftal ook in een uitwedstrijd, denk ik, sterker zijn dan Hongarije. Dan kan uh, Oranje misschien wel twee keer winnen van Hongarije... en dan kunnen het ook de, de tickets voor het EK van volgend jaar uh, worden besteld in Polen en Oekraïne. Ja, als je deze twee allebei wint dan uh, bij een heel end... dan is de enige lastige wedstrijd die je nog op papier hebt de uitwedstrijd in Zweden. Dat is toevallig de laatste, dus het zou ook nog maar zo kunnen dat iedereen er niet eens meer toe doet. Maar als het Nederlandse elftal zes punten haalt de komende week... Dan zou ik het ticket het wel durven boeken, ja. Blijf lekker kijken. Bas Tegeler in Katwijk. 14 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het Centraal Planbureau verwacht dit jaar een economische groei van 1,75 procent... en volgend jaar van 1,5 procent. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort een F-15... en Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden vaak gediscrimineerd in het buitenland... zegt de verladersorganisatie EVO.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de gebeurtenissen in Japan en de militaire actie tegen Libië... strijden voortdurend om de belangrijkste plek in de kranten en in de journaals. En vandaag komen daar ook nog eens een, keer een stuk of vier interessante binnenlandse onderwerpen bij. Moeilijke afwegingen dus voor de hoofdredacteuren. Twee van hen zijn zometeen hier. In het mediaforum cartoonist Ruben L. Oppenheimer en Mathieu Slee, dat is de hoofdredacteur van Story. En het gaat onder meer over de media-aandacht voor de vrouw die op 63-jarige leeftijd nog moeder is geworden. Waarom heeft de vrouw dat op deze leeftijd gedaan? In een gesprek met de NOS vertelt ze erover. Nou, ik denk dat dat een gevoel is wat ik al zo ontzettend lang heb en had. Dat, dat is eigenlijk nooit opgehouden. En de score in de Nationale Nieuwsquiz is 40. De kandidaat van vandaag komt uit Numansdorp en heet Michael Ijsbertsen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Zes omroepen is meer dan genoeg, kopt het Algemeen Dagblad vandaag. Het gaat om een plan van de VVD om alleen de zes omroepen... met de meeste leden bestaansrecht te geven. Dat zou dan moeten gebeuren na april 2014. Aan de telefoon is de directeur van de NCV, Koen Abbenhuis. Koen, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, Jurgen. Wat, wat vind je van dat plan? Nou, ik vind dat uh, de VVD hier gewoon veel te hard uh, van stapel loopt. De minister is uh, duidelijk geweest hoe ze het in grote lijnen uh, wil gaan aanpakken. En ze zal in juni daarover de Kamer informeren. Uh, we hebben op dit moment een groot onderzoek gestart... naar hoe we de bezuinigingen vooral kunnen realiseren... door vermindering van de overheid... En een belangrijk uitgangspunt daarbij is de reductie van het aantal partijen in Hilversum. Daar zijn we het met elkaar eens. We zeggen ook, een reductie zou moeten plaatsvinden door maximaal zes omroepen te krijgen... maar juist door aanverwante omroepen met elkaar te laten fuseren. En dan gaat het dus ook over de kwaliteit van de programmering die bij elkaar past. En uh, wij praten in dat licht ook intensief met elkaar ja, over. Maar als ik dat lijstje in de krant zie vanochtend, dan staat de zeggen uh, aan de veilige kant. Dus ik zou zeggen, waar maak je je druk om? Ja, maar ik vind dat het plan van de VVD uh, eigenlijk alleen maar ledentallen centraal stelt. Hè. Dat in mijn optiek zal dat leiden tot ordinaire ledenjachten. Dat kan dat lijstje ook weer uh, veranderen. En eventueel tot een paar aanvullende pragmatische fusies waaruit partijen dan niet meer werken vanuit gelijkgestemde visies. En nou, de praktijk leert dat dat soort fusies bij voorbaat gedoemd zijn uh, te mislukken. Ja, um, zij uh, zegt, zij is van Miltenburg, hè, van de ja. VVD, want die heeft dit plan naar buiten gebracht. Die zegt, ja, die fusiegesprekken, allemaal prima dat ze dat doen in Hilversum, maar het duurt allemaal veel te lang. Ja, dat is natuurlijk kletskoek. Uh, wij zijn uh, daar net uh, mee begonnen. En wij willen ook uh, samen met de minister... Uh, ook in de discussie die er in het najaar in de Kamer over zal gaan... met een, uh, een uh, doordacht plan komen hoe we het met elkaar kunnen gaan doen. Dit is een proces uh, wat, je, wat je niet even in twee weken doet. Dus hier wordt oneigenlijk veel druk op het proces... Uh, gelegd om denk ik vooral partijen aan te zetten tot fusies. En daar zijn we het in ieder geval wel met elkaar over eens. Er moet een beperkt aantal partijen in heel veel zin ja. overblijven. Je zei het al, er wordt gesproken tussen de KRO en de NCV, dat, ja. dat, dat, dat weten we ook allemaal. Uh, hoe uh, heeft dit invloed, denk je? Als, als, als hier een meerderheid voor komt in de Tweede Kamer, ja, dan, dan ziet de situatie toch ineens anders uit meerderheid komt uh, voor dit plan in de Tweede Kamer, zal iedere partij opnieuw zijn positie overwegen. En uh, uh, daarbij bepalen van wat vind ik vanuit mijn merk of vanuit mijn achterban het meest belangrijke. En dan kan het zijn dat er een andere overweging komt. Stel dat de NCV, uh, laten we zeggen, genoeg leden heeft in, in dat plaatje van de VVD, dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom, waarom gaan we dan samen met de KRO? Nou, omdat we ook nog eens een keer een hele grote bezuinigingsopdracht hebben gekregen. En uh, als uh, partijen uh, uh, die bezuiniging op een andere manier moeten realiseren... dan bijvoorbeeld goed te kijken naar hoe je overheid kunt reduceren... Op een, op een zeer aanzienlijke wijze. En dat gaat niet als je allemaal stand alone blijft. Dan uh, zou je naar de programmering uh, moeten kijken. En dat is het laatste wat we willen. Dus wat mij betreft is uh, fusies van aanverwante omroepen... en dan zie ik er het liefst vier vormen met hooguit een kleinere omroep die overblijft... Uh, is de meest aangewezen weg. Nou, er wordt nog een hoop over gesproken ongetwijfeld ja, de komende tijd. Dank voor je uitleg, Koen Abbenhuis, ja, directeur ja. van de NCRV. Uh, we gaan door met het media-nieuws. Gisteren hebben we al gemeld dat de Telegraaf op de website structureel video's van de NOS gaat. embedden. Uh, ook andere kranten mogen content van de NOS gaan gebruiken. En daarvoor gelden wel een paar voorwaarden, zegt de nou, directeur van ja, de NOS, Jan de Jong. Het mag niet gebruikt worden in een uh, omgeving waarvan we met z'n allen willen waar je niet wil zijn. Maar voor de rest uh, kan iedereen uh, toegang krijgen tot de beelden. Er zit geen reclame voor. Dus op de site van de krant kunnen de krant en de uitgeverij zelf de reclame plaatsen. En de krant, krijgen dat gratis. Dat is heel, ook niet heel onbelangrijk in deze tijd, zou ik zo zeggen. Vroege vogels heeft een nieuw gezicht. Janine Abbring, tot voor kort een van de jakhals uit de wereld draait door. Ze volgt presentator Lisa Wade op, die haar draai niet kon vinden in dat programma. We kennen Janine vooral van aankondigingen als deze. It's no secret that the average English level of Dutch politicians is sometimes not too hard. Maar één man verbaasde gisteravond volk en vaderland door er met head and shoulders bovenuit te steken. Het alpha mannetje van de PvdA, Frans Timmermans. Vroege gevolgs op tv wordt vanaf komende dinsdag gepresenteerd door Janine Abberink... samen met Menno Bentveld, want die blijft gewoon. En vanaf zondag 3 april is ze ook nog te horen in de radioversie. De Vereniging Veronica begint een nieuw filmfonds. Jongeren van 13 tot en met 23 jaar die een film willen maken... kunnen van vandaag bij het nieuwe filmfonds terecht. Zo'n film mag maximaal een kwartier duren. Veronica houdt drie keer per jaar een selectieprocedure... waaruit dan een aantal ideeën wordt gekozen. Onder andere filmregisseur Eddie Terstal en Veronica-voorzitter... Joeri Albrecht zitten in de jury. Heeft u uw eigen bedrijf en water staat u aan de lippen? Wilt u met mij samen al op al zetten om uw bedrijf er weer bovenop te krijgen? Aarzel dan geen seconde en geef u op. Ja, dat is de stem van bedrijven. Dr. Henny van der Most. Hij stapt over van Omroep Max naar SBS6. De commerciële zender komt dit jaar met een nieuwe reeks afleveringen van Operatie van de Most. Het goedscorende programma kreeg bij de publieke omroep niet het mooiste plekje in het uitzendschema. Bovendien was er maar ruimte voor een handjevol afleveringen per jaar. Van der Most vertelde bij SBS Shownews dat hij blij is dat hij weer aan de slag kan met zijn programma. Het nieuws even in een notendop. Misschien. RTL. Goedemorgen, het is dinsdag 22 maart en u kijkt naar het ontbijtnieuws. Mijn naam is Sanne Boswinkel. En alle kranten openen met Libië op de voorpagina van de Volkskrant. Financieel dagblad, Telegraaf en het AD, dezelfde foto van een grote explosie. De evacuatieactie in Libië, waarna drie Nederlandse militairen werden gegijzeld, werd verraden. Fire lights up the night sky over Tripoli as Gaddafi's forces come under attack yet again and more setbacks for workers at the Fukushima Daiichi nuclear plant. Officials say Japan's nuclear crisis remains very serious. Two big stories we are following for you here on World Report. Ja, heel veel nieuws voor dezelfde ruimte in kranten en nieuwsrubrieken. En dat betekent dus keuzes maken. Door de gebeurtenissen in Japan en Libië is het elke keer weer dubben wat het belangrijkste nieuws is. En op een dag als vandaag komen daar ook nog allerlei interessante binnenlandse onderwerpen bij. De brief van het kabinet over de mislukte actie met de heli in Libië. De tophypotheken, de vrouw die op haar 63ste nog moeder is geworden. En ook nog de anti-jodenliedjes van Aardo Den Haag voetballer Lex Immers. Pieter Klein is hier, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, welkom. En Peter de Jongens, is een van de hoofdredacteuren van het AD. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Pieter, um, ja, uniek moment eigenlijk. Uh, eigenlijk deze dag misschien wel, maar sowieso de afgelopen tijd. Want je moet voortdurend maar kiezen. Ja, het lijkt wel journalistiek. <laughs> <Ja>. dus, uh, <coughs> nee, dus het is de uh, eerste regel van de journalistiek, hè? de selectie. De selectie, ja. Nou ja, het zijn fantastische tijden. Uh, als je kijkt wat er gebeurt als het gaat om nieuws. Uh, de wereld waarin we leven. De Arabische lente. Uh, nu Libië. Uh, met alle vragen die daaromheen spelen. Uh, het is krankzinnig veel. Ja. Uh, Peter de Jong, het heeft ook wel eens soms iets, iets, ja, iets, iets, iets raars. Dat je, dat, je, dat je dan kiest over twee ontzettend belangrijke nieuwsgebeurtenissen. Japan en Libië heb ik het dan even over. En, en dat je dan de een de voorkeur geeft boven de andere soms. Uh, het is absoluut lastig. Uh, en er zijn er ook nog een hoop binnenlandse onderwerpen bij die natuurlijk de aandacht trekken. Dus, uh, maar laten we ook uh, vooral vooropstellen dat deze, even, uh, deze gebeurtenissen, uh, Japan. Uh, natuurlijk de tsunami en de daaropvolgende kern, dreigende kernramp. En ja. Libië. Dat zijn zulke mega-gebeurtenissen op wereldniveau dat je ervoor moet zorgen dat je als krant altijd die grote gebeurtenissen als eerste voor je lezer uitschrijft. Ja. Jullie zijn een krant die eigenlijk het liefste Nederlandse opening willen? Uh, bij voorkeur. We, we weten dat onze lezer het uh, uh, meeste houdt van uh, nieuws van dichtbij. Dat is waar. Maar. Uh, er is natuurlijk geen lezer die het op dit moment uh, onbegrijpelijk vindt... dat uh, de buitenlandse onderwerpen de overhand hebben. Ja. Jullie zijn vanochtend geopend met, uh, met die reddingsoperatie in Libië... die helemaal is mislukt en, en de brief daarover vanuit het kabinet. Waarom die ja. keuze? Omdat uh, er uh, uit Libië uh, en, en dus de, de aanval van de, van de coalitie... De no, het controleren van de No zone eigenlijk geen nieuwere nieuws kwam en Japan... Uh, ook het nieuws was wat een beetje voortgangsnieuws was. Het was allemaal vreselijk en enorm en, en omvangrijk. En ja, uh, duizend doden, 2000, drie, 4000 doden erbij, maar... Uh, het is wel voortgangsnieuws en wij vonden het laatste nieuws... gisteravond de brief uh, aan de Kamer uh, over uh, uh, het helikopterincident... wel zo interessant dat we zeiden, ja, daar gaan we mee openen. We hadden ja. trouwens ook nog de keuze om te openen met uh, ons eigen nieuws... dat uh, de VVD wil dat er nog maar zes omroepen over blijven. Ja, ja, ja. En, maar toch, dat staat weliswaar op de voorpagina, maar wat kleiner... Uh, toch inderdaad dat andere verhaal gekozen, uh, de brief van het kabinet. Uh, Pieter Kleiner, waren jullie het over eens? Want RTL opende daar vanmorgen ook mee. Ja. Maar gisteravond uh, met uh, de aanpassing in de regels voor de hypotheken. Omdat het een heleboel uh, mensen in Nederland raakt. Tophypotheek, ja. Ja, en dat zijn altijd keuzes die uh, altijd omstreden zijn. Maar dat is iedere keuze, iedere selectie. Uh, we zijn dag in dag uit geopend met uh, Japan, uh, met Libië. Uh, dan komt er een nieuwsontwikkeling uh, die veel mensen in Nederland raakt. En dan kiezen wij gisteren uh, uiteindelijk voor zoiets als de hypotheken. Dat lijkt mij een legitieme ah, keuze. Maar neem ons eens mee, als het gaat over Japan en Libië... Hè, na, na, want ik, dat bepaal jij niet in je eentje. Daar wordt over gesproken, neem ik aan, op zo'n redactie. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n discussie dan? Welke discussie? Nou ja, of je bijvoorbeeld met Libië opent ja. of met Japan. Ja, het wordt gewogen. Uh, iedereen kijkt, god, wat wisten we al? Wat wisten we nog niet? Is het verrassend? Zijn er nieuwe inzichten? Is de variatie op een thema? Heel veel van de discussie gaat over de... Uh, ook over de veiligheid van je mensen. Wat zijn nou de feiten? Kunnen we het controleren? Uh, klopt het allemaal wat de Amerikanen ons voorschotelen? Klopt het uh, wat de rebellen ons voorschotelen? Uh, wat zijn de nieuwe inzichten van vandaag? Of is het, zoals Peter de Jonge net zei meer van hetzelfde, hoe verschrikkelijk het ook is. Ja. Bert van der Veer zat hier gisteren in ons mediaforum. Die zei, ja, Japan allemaal vreselijk natuurlijk. En natuurlijk kijk ik het ook nog wel naar. Maar eigenlijk duurt het een beetje te lang. Uh, hij wil alweer een, een oplossing en door naar het volgende, zeg maar. Ja, ja. we zijn erg hyperig misschien. Maar uh, nou ja, het zijn hele grote nieuwsgebeurtenissen met een grote impact. Uh, ik merk op de redactie bij ons dat Libië bijvoorbeeld ook heel, heel erg leeft. Maar op straat, als ik mensen ontmoet, uh, mensen me aanspreken... Uh, dan zeggen ze, ja, Japan erg. Hè? En, mm. uh, ja, het is ook heel lastig om uh, altijd precies te weten wat het, uh, het publiek nou bijvoorbeeld het meest interessant vindt. Soms is er ook sowieso de taak vanuit onze journalistiek om te denken, oké, okay, wij denken dat het publiek dit moet weten. Uh, ja, die discussies die voeren we de hele dag op de redactie. Ja. Bij de publieke omroep maken ze zich zorgen over het budget. Uh, met al dat buitenland nieuws, hè? Verslaggevers moeten erheen. Het laatste uh, langere... waar de publieke omroep zich zorgen over moet maken is over het budget. <laughs> <laughs> er commissiele... is drie keer zoveel geld als, bij, als wat ja. wij doen. Kun je nagaan. Uh, dus ik zou zeggen jongens, uh, kom op, gewoon aan je werk. Niet niet piepen. gewoon. Maar speelt, speelt dat bij jullie niet bijvoorbeeld? Nou ja, natuurlijk maken wij ook altijd een afweging tussen uh, kosten en, uh, en journalistieke selectie. Uh, en natuurlijk kost het uh, meer geld. Uh, en aan de andere kant denk ik ook, jongens doe je werk, hou op met dat gemiep alsjeblieft. Want ik ben het een beetje zat, die PR-praatjes. Ja, dat is, daar denk je dat dat de politiek bespelen is? Zo van, uh, ja, natuurlijk. Als er nog meer uh, ja, buitenlands nieuws bij komt dan... Ja, natuurlijk. Kijk maar, ieder jaar zit Paris op een rij zo, oh, Achterin volgens... de jaren die we achter ons hebben, hoeveel rampen en oorlogen... en grote incidenten we hebben gehad. En hoeveel extra uitzendingen je daar moet maken. We hebben dat altijd gedaan met uiteindelijk eh, beperkte mensen en middelen. En het geldt, eh, ook voor de publieke omroep, ja. met meer mensen en meer middelen. Niet maar, zo zeuren, gewoon aan je werk. Maar goed, je dus, even, ja, het, was, het was opmerkelijk trouwens, als ik even mag, uh, ja. op die publieke omroep... dat uh, op zaterdag uh, de uh, televisie meteen Nederland 1 inruimde... voor uh, een non-stop uitzending over Libië. En vervolgens schakelde ik naar België, schakelde ik naar Duitsland, schakelde ik naar Frankrijk, schakelde ik naar de BBC. En die deden het allemaal niet, maar uh, dus dan denk ik, ja, hoe belangrijk uh, is uh, de berichtgeving nou in feite ook voor een uh, zender als de NOS Of doen we alleen maar belangrijk? Mm -hmm. en, en jullie, uh, Peter de Jonge, jullie hebben je uh, man in uh, uh, Libië teruggehaald, uh, dacht ja. ik. Is dat ook een financiële kwestie of was het gewoon gevaarlijk daar of zo? Uh, nee, je moet op een bepaald moment moet je een afspraak maken tot wanneer blijft hij, uh, wanneer uh, gaat hij terug. Daar zitten we nu natuurlijk weer naar te kijken vanaf uh, afgelopen weekend is het van uh, wanneer gaat hij terug naar het gebied, waar gaat hij naartoe, hoe is het veilig uh, om je eigen uh, verslag te kunnen doen, om zijn eigen contacten weer te kunnen aanboren. En op enig moment zullen we daar uh, zeker weer een beslissing over nemen. Maar je hebt niks aan iemand uh, naar het gebied sturen die vervolgens uh, in een stad in Libië staat waar absoluut niks te doen is ja. en voor een camera staat te praten dat, uh, dat die van alles hoort, want daar hebben we niet zoveel aan. Voor een krant komt het erop aan. Juist wij moeten echt storytellers zijn en kunnen opschrijven wat er gebeurt, anders dan wat de televisie soms kan doen. Pieter Klein, toch nog even over het budget, hè? want uh, we zitten nog in het begin van het jaar. Het is nog niet eens maart uh, voorbij. En uh, ja, er komt dat ligt nog een heel jaar voor ons. Ik bedoel, wat betekent dat voor het budget? Even los van de, de strijd tussen de commerciële en de publieke. Ik heb geen flauw idee. Uh, natuurlijk kijk je naar kosten. Uh, maar je weet, Japan moet je verslaan, wil je verslaan, dan ga je naartoe. Libië uh, wil je verslaan, maar er zit een heleboel veiligheid aan vast. We hebben nu een team met vier uh, mensen zitten... Ik heb intern nog niemand, uh, heeft mij nog aangesproken op het budget of de kosten. Want de keerzijde is ook heel praktisch. Ja, je maakt ook nieuwsuitzendingen. En wat je in het buitenland uitgeeft, hoef je in het binnenland niet uit te geven. Dus laten we er vooral niet al te ingewikkeld over doen. En wij gaan het oplossen binnen ons eigen budget. En als we echt een probleem hebben en de rampen die denderen maar door. Ja, misschien moeten we dan op enig moment een keertje naar de directie en zeggen. We, sorry jongens, we hebben nou vijftig rampen op een rij gehad. We trekken het niet meer. Maar verder denk ik, ja, uh, ik vind niet, het een ontzettende discussie. iets gewoon doen. Ja, en de ja. luisteraars en de kijkers er ook niet mee. En publiek om op vooral brieven naar de politiek. en verder gewoon lekker uitzendingen maken. <lacht> Peter de Jonge, nog even uh, de dood van Knoet. Hè? Want in al dat wereldnieuws was ineens ook dat uh, toch nog. Uh, ik zag ze op de volkant, had er een hele pagina aan gewijd. Ja. Hoe kan dat eigenlijk? Omdat je in een krant. Uh, en denk ook wel bij een, uh, een uh, uh, journaaluitzending. toch moet zorgen voor een mix tussen het kei en keihard nieuws. maar ook voor het uh, nieuws wat. wat uh, aandoenlijker is. En Knoet was natuurlijk ons, ons uh, allerknuffelbeertje. Uh, zo uh, in de steek gelaten door zijn moeder en vervolgens uh, uh, liefderijk opgevangen. Door, nou, kortom, uh, als, uh, uh, dat is wereldnieuws geweest. Dat moeten we ook niet vergeten. Ook al is het zulk klein wereldnieuws, was het wel wereldnieuws. En als dat uh, uh, dier overlijdt en het is weer wereldnieuws, En komt, dan kun je daar ook best een pagina... in het totaal aan, be, aan besteden. Ja. Het gaat erom dat je in een krant, maar ook in een televisieuitzending uh, de goede mix hebt van Wij licht en zwaar. hebben het ook en, gedaan met Peter. Ja, hebben het ja, ook dat gedaan. Weet Ik, ik steun je ja. van harte. Ja. <laughs> er, komt, er komt een moment dat uh, Libië, Japan... Uh, ja, dat dat gewoon in de kranten naar de pagina's 5, 6, 7 gaat... Uh, bij jullie uh, verderop in het, in het bulletin terechtkomt. Wanneer is dat? Is dat al aanstaande? Uh, nou ja, je ziet het al verschuiven, hè. Uh, Japan, want ho hoe lang hebben we naar die reactoren gekeken? Ja en op een gegeven moment denk je, nou weet je wat, ik ga wel weer eens kijken als er iets gebeurt. Uh, ik zeg het een beetje flauw. Maar zo, zo werkt het natuurlijk wel. Ja. En, en het ja, is en, en de dynamiek van nieuws. En het lijkt wel alsof altijd alles maar sneller en sneller gaat. Ja. En het elkaar steeds meer opvolgt en dus het andere nieuwsverhaal weer verdringt. Precies, want we focussen nu op die kernramp daar. En dat is natuurlijk ook vreselijk. Maar goed, we, de gevolgen, laten we zeggen, van die tsunami, die aardbeving daar, al die mensen die daar weggespoeld zijn en, en al hun bezittingen, daar hoor je eigenlijk helemaal niks mee. Over. Ja, nee, maar ja, vergis je niet als je. Dag in, dag uit zijn er heel veel verhalen over gemaakt. Heel veel verhalen over mensen die uh, hun uh, nabestaanden zochten. Mensen die terugkeerden naar, naar de plek waar hun huis stond. Je kunt het tien keer uitzenden, maar bij de elfde keer denkt hij... weet je wat, ik ga even koffie zetten. <laughs> Nou, dat geldt eigenlijk ook voor een krant. Je kunt niet eindeloos dezelfde verhalen brengen. Hoe vreselijk die ramp ook is. Maar uh, je zult dus op een bepaald moment nieuwe ontwikkelingen uh, afwachten. En soms is dat, uh, zoals laatst, een, uh, een, uh, twee mensen die gered werden... van onder het puin na acht, negen dagen. Ja. Dat is weer een beetje een hoopvol nieuwtje. En dan kun je uh, in uh, dat verhaal melden hoeveel mensen ten slachtoffer zijn gevallen. Kortom, je zoekt wel steeds naar nieuwe aanleidingen. En voor ons geldt als krant uh, brengen wij sommige onderwerpen... als een one-issue-voorpagina één onderwerp alleen op de voorpagina om te laten zien... dit vinden wij het belangrijkste nieuws. Hier gaat echt absoluut niets meer overheen. Dat hebben we drie dagen gedaan met Japan, hebben we ook gedaan met Libië. Maar inmiddels zie je dan toch op de voorpagina weer nieuws komen wat wij uh, vorige week hadden, dat het Nederlandse leger het zonder tanks moet gaan stellen. Ja, ja. Dat gaat dan ook een bericht op de voorpagina worden. En dat begint langzamerhand weer uh, ja, het andere ja. nieuws, het lopende nieuws te verdrijven. Goed, dank voor jullie uh, uitleg en inkijkje in, in dat hele beslissingenproces van uh, hoe komt iets aan het begin van het journaal of uh, uh, op de voorpagina van de krant. Uh, Peter de Jonge van het AD, een van de hoofdredacteuren, daar een Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Zometeen in ons mediaforum gaan we over andere mediazaken nog praten. Uh, maar nu eerst Jan van den Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. De F-15 kwam afgelopen nacht neer in gebied dat in handen is van de opstandelingen. De twee piloten wisten zich met de schietstoel in veiligheid te brengen. En in elk geval één is ongedeerd. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden vaak gediscrimineerd in het buitenland. Chauffeurs worden bij controles expres uitgepikt omdat ze bekend staan als makkelijke betalers. Nederlanders zijn volgens verladersorganisatie EVO vooral in Frankrijk het slachtoffer van die willekeur.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er is op dit moment vrijwel geen wolkje te bekennen boven het land. Het is ronduit zonnig in Nederland. De temperatuur is inmiddels opgelopen naar 10 tot 14 graden. Nou, de rest van de middag verloopt verder ook zonnig. De maxima lopen uit van 12 graden aan de kust tot 15 graden in het binnenland. Misschien dat het in het zuidoosten nog 16 graden wordt. De wind die is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3 en komt uit het westen tot noordwesten. Vanavond dan zijn er brede opklaringen. Vannacht wordt het weer nevelig en daarnaast ontstaat er ook weer mist. Het koelt af naar een graad of 2. Aan de grond kan het mogelijk nog een graadje vriezen. Morgen woensdag begint de dag hier en daar met mist en laaghangende bewolking. Maar in de loop van de ochtend wordt het overal weer zonnig. De maxima liggen dan tussen de 12 en 16 graden. Donderdag, dan volgt er ook nog een lentedag. Maar de dagen daarna wordt het wat frisser. En uh, de zon krijgt het dan ook wat moeilijker. ANWB-verkeersinformatie op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Er is een serieuze aanrijding gebeurd tussen twee vrachtwagen, vrachtwagens. Tussen Leidsendam en Dorp staat nu 5 kilometer file. De weg is ook dicht. Wilt u naar Amsterdam, volgt u beter Den Haag-Wassenaar. Dat is de A12, de N44 en de A44. Dit is radio 1. Lunch, het Mediaforum. Vandaag met Ruben L. Oppenheimer, hij is uh, onder meer cartoonist voor NRC Handelsblad. En de hoofdredacteur van Story is er ook, Mathieu Slee. Welkom allebei. Um, we beginnen even met uh, de Sunday Telegraph. En die heeft zich bij drie Europarlementariërs uitgegeven voor een lobbygroep. En ook deze politici geprobeerd om te kopen. Dat lukt ook uh, nog in een aantal gevallen. Uh, twee van die politici zijn intussen afgetreden. Um, Ruben, goed dat journalisten zo ver gaan om aan te tonen dat die politici toch gewoon corrupt zijn. Je moet wel even kijken hoe ver ze precies zijn gegaan. Maar ik vind het wel een uh, perfecte manier om wanstanden aan te tonen. Bijvoorbeeld, uh, wat minder uh, schokkend, maar uh, je hebt wel eens een keer dat uh, journalisten proberen te kijken hoe. Uh, Zaken omgaan met het verkopen van bijvoorbeeld drank of sigaretten aan, aan minderjarigen. Nou, er is geen andere manier om dat aan te tonen. dan door dan bijvoorbeeld aan een jochie van 12 te zeggen: van hier heb je een paar euro's, ga maar een pakje sigaretten halen. Dus het is glad ijs, maar het zo kan soms niet altijd. Het is wel een manier die in Engeland veel gebruikt wordt. We hebben toen die, die onthullingen gehad rond die uh, FIFA-bonzen. Mm. Uh, die dus ook omkoopbaar bleken te zijn. in verband met het WK, waar dat dan zou moeten komen. Ja, en hier bijvoorbeeld heb je uh, uh, Stegenman gehad. die met een uh, neppe bom, geloof ik, het uh, vliegtuig probeerde in te komen. Ja. Nou, daar kun je je ook van afvragen of je daar misschien niet allerlei uh, grenzen mee overschrijdt. Uh, in ieder geval toont het wel een probleem aan. En ja. daar gaat het in de journalistiek om. Ja, Albertus Stegenman toont dan nog aan bijvoorbeeld dat die beveiliging niet goed is. En doet ja. dat eigenlijk helemaal zelf. En hier proberen journalisten echt met uh, nou ja, een koffertje geld. Uh, kijken wat, wat die politici dan doen. Ja, en ze hebben gehapt. Dus uitlokken eigenlijk. Ja, het is uitlokken, ja. Ik, ik, ik moest ook denken aan de, aan de het inzet van lokjoden. En um, ik weet niet meer precies hoe het zat. maar in ieder geval werden er een aantal politiemannen, geloof ik, uh, van paaijes, van die krullen en, en baarden voorzien. En die werden dan een wijk ingestuurd uh, waar uh, nogal alles uh, wat misging. Nou, Op het moment dat je dan een, een aantal uh, jonge mannen... van Noord-Afrikaanse komaf achter je aankrijgt, heb je iets aangetoond. Het andere verhaal is dat wanneer zo'n lokjoot dan uh, voor de jongens met een Israëlische vlag zou gaan huppelen... en allemaal rare dingen roepen... dit is een belachelijk voorbeeld wat ik geef, maar uh, dat is mijn werk ook. En in die belachelijke voorbeelden zie je soms waar de nuance ligt. Ja, Mathieu Slee, uh, Story, uh, dan denk je van nou, die doen dat wel eens vaker. Ja, ik vind, ik vind uh, deze actie absoluut niet kunnen... Um, want om even terug te gaan, Ruben naar jouw voorbeeld... van de lokjoden met die spandoeken... Um, volgens mij is dat precies wat hier gebeurd is. Uh, ja, maar worden, dat is dus de vraag. Dat... Ja, er worden mensen benaderd, uh, waarschijnlijk met heel verleidelijke bedragen. Mensen die, uh, als ze niet benaderd waren... Uh, mogelijk nooit in de fout waren gekomen. En je kunt ook de vraag stellen... Uh, hoeveel mensen hebben er een bepaalde grens... en uh, om in de verleiding komen, gaan ze die grens over. Volgens mij is het pure uitlokking het creëren van eigen nieuws... Nou, en... dat, dat weet ik dus niet. Daarom vraag ik... Ik zou heel graag precies willen weten wat ze hebben gedaan. Ik weet... Uh, het is algemeen bekend dat er inderdaad, zeker in Europa... heel veel lobbygroepen actief zijn. En dat dat niet alleen maar gaat met een, uh, met een, een broodje en een kop koffie. Ja. Daar gaan behoorlijke bedragen om. Dus als je zo'n koffertje openklikt ja. en iemand hapt... Ja, dan, dan heb je toch eigenlijk... Je, je bewijs geleverd. Ja. 100.000 wel... euro's ging het om, geloof ik. Het is grappig om hier te zien dat de NSA eigenlijk zegt: Nou ja, wat mij betreft, kan dat wel? En in de, in de stooi waarvan je juist verwachtte die van verwacht dat hij van dit soort praktijken niet, zo, niet zoveel moeite mee heeft? Ja, het zou hetzelfde zijn uh, dat wij een hele mooie dame inhuren en die naar een piano sturen die op dat moment een uh, relatiecrisis <laughs> ja. heeft. Heb je dat nooit gedaan? Nee, dat doen we niet. Nee, nee, nee maar doe... willen jullie wel, een, wel de foto's hebben als het gebeurt? Um, uit, als het gebeurt, inderdaad, als het gebeurt, en ik kan me ook heel goed voorstellen um, op het moment dat een politicus zich laat omkopen dat je roept van we willen de primeur hebben... en we willen graag het bewijs hebben. Maar ik vind het iets anders om het in gang te zetten. De nee, uitlokking gaat te ver gewoon. Dat gaat veel te ja. ver, vind ik. Laten we het hebben over de 63-jarige moeder. We gaan er straks in Stand.nl zelfs ook over praten. De stelling dan de ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Um, ja, die mevrouw is bevallen, een friezin, uh, op haar 63. Dus de NOS heeft uh, een interview ook gekregen met uh, deze mevrouw. Want eerder wilde ze niet in de media verschijnen. Uh, Mathieu Slee, uh, privé en party hadden eerder al foto's van haar, van haar afgedrukt. Waarom jullie niet? Uh, dat hebben wij bewust niet gedaan, um, omdat die mevrouw de kennaar had gegeven dat zij voor de bevalling uh, buiten de publiciteit wilde, wilde blijven. Nah, die mevrouw is geen uh, uh, bekende Nederlander, althans zeker op dat moment niet... En toen hebben wij de afweging gemaakt om er wel uh, aandacht aan te besteden. We hebben een aantal deskundigen aan het woord gelaten. Dat hebben we geïllustreerd met een hele mooie fotomontage van een uh, iets oudere mevrouw nog. Met een, jong, met een, uh, met een behoorlijke buik. Het moet toch niet veel gekker worden, de, de story uh, als, als, als, als voorvechter van ethische ja, grenzen. Maar dat is toch een mooi onderwerp. Maar ik vond op dat moment, uh, omdat die mevrouw nadrukkelijk had aangegeven: tot bevalling werd ik niet in de publiciteit. Uh, dat wij het ook niet konden maken om daar een uh, paparazzi naartoe te sturen om haar. Nee. Uh, dus dat hebben jullie gewoon gerespecteerd. Ja, ja. en dat, uh, dat doen we uh, heel vaak bij mensen die niet bekend zijn. Hou uh, me de goede. Ik bedoel, ah, nou, inmiddels ik, is ik, ze bekend, ik, want ze is met haar ja. gezicht op televisie. Ze is een oma geworden. Ja, zij is zelf uit die publiciteit getreden. Dus dat zou betekenen, uh, als ik volgende week uh, heel leuk materiaal aangeboden zou krijgen van. Diezelfde mevrouw met de kinderwagen. kinderwagen en rollator tegelijk. Ja, <laughs> ja. Dat, ik, dat ik ze mogelijk wel zou publiceren. Alleen heeft ze nu zelf de keuze gemaakt om ja. naar buiten te treden. Ja, je, hebt, je hebt dat filmpje bekeken, Ruben. Hè? Want mm -hmm. ze zat bij de NOS dus. Ja. Ze werd geïnterviewd in het, in het kraambed, volgens mij nog ja, zelfs. Ja, ja. Wat, wat vond je daarvan? Uh, nou, ik, ik, ik, het eerste wat in mijn hoofd opkwam was... ik zou mijn, mijn eigen moeder, die niet heel erg veel ouder is... toch alsjeblieft willen aanraden niet op ideeën te komen. Maar iedereen heeft uiteraard de beschikking en de vrijheid... Uh, over zijn eigen lichaam. En uh, ik... ik, ik ja, ik ik kan er niet anders naar kijken dan al uh, dan op nou ja zoals ik al in mijn reactie nu al aangeef... met een zekere genre ja, maar ze kon het wel goed vertellen vond ik ja nou ja prima en het is ook heel goed dat zij uh, dat vind ik wel dat zij ervoor gekozen heeft omdat ze dus geloof ik al in het nieuws is gekomen via een uh, bosjesfotograaf um, om zelf naar voren te treden en dan via een uh, via de nos om, om om zich te laten interviewen in de hoop dat daarmee de druk een beetje van de ketel is. En wat bijvoorbeeld het Koningshuis ook doet. De kindertjes laten fotograferen in een georganiseerde fotoshoot. Hopende dat dan de fotografen uit de bosjes verdwijnen. Dat vind ik een hele andere discussie. Daar ben ik namelijk ver van. We worden het vandaag niet eens. Nee, nee. Ik bedoel, die hele mediecode, dat vind ik een heel groot schandaal. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat alle zogenaamde serieuze collega's van mij. In Pardon. bosjes tegelijk naar de foto, te rijden van de, van de Oranjes en dan een stel domme plaatjes maken van Willem-Alexander Maxima en de kinderen eromheen. Ik vind het uh, heel begrijpelijk als de kroonprinsen zeggen van. Uh, zolang mijn kinderen minderjarig zijn, uh, willen geen fotografen bij, uh, bij de, bij de uh, scholen hebben of bij de crèche of wat dan ook. Maar, maar ik, houdt, daar houdt u zich ook aan? Uh, daar valt met onzekere afspraken over te maken. Oké. Okay. Ik vind een ander uh, verhaal waar het uh, de volwassen leden van de koninklijke familie betreft. Ja, maar ik had het niet over de volwassen leden. Ik had het met name nee, omdat het, het hier ook ja, over maar kinderen... Maar dat, maar zijn, de... zijn jullie het toch eens? Want ik wil toch even terug naar die 63-jarige moeder. Want uh, ja, zij geeft een interview aan de NOS. Dat zien heel veel mensen. Denkt daarmee een hoop kou uit de lucht te halen. Maar goed, ik begrijp dat ze bezig is met een boek. Uh, er wordt een documentaire over haar gemaakt. Dus aan de ene kant wil ze die publiciteit ook wel hebben. Hoe gaan jullie daar in de toekomst nu mee om? Als story? Nou, uh, wij, wij gaan als story bekijken van uh, kunnen we daar überhaupt nog iets aan toevoegen. Uh, het heeft weinig zin om nu een vrouw te benaderen... en als ze aan ons hetzelfde verhaal vertelt... wat ze ook op televisie nu gedaan misschien heeft. Misschien is het wel een lok, oma. <laughs> ja. Um, laat ik het zo zeggen. Uh, nogmaals, ik, ik heb haar privacy gerespecteerd... nu ze zelf naar buiten getreden is... en zouden in de toekomst leuke foto's worden aangeboden... misschien over een paar jaar... oma die uh, de kleuter naar de kres brengt. Uh, dan ga ik daar op een andere manier mee om. Ja. Maar of ik nu volgende week of de week daarna een groot verhaal met wil hebben. Ja, het is een, <laughs> dan... beetje, een beetje weggelopen, het verhaal ja, van jullie. Ja. Iets anders, het gaat ook over foto's. De Spiegel heeft uh, foto's gepubliceerd van uh, Amerikaanse militairen... die poseren bij de lijken van Afghaanse burgers. De Volkshand heeft uh, vandaag ook een aantal van die foto's gepubliceerd. Uh, schokkend. Mm. Wat, wat vind je ervan? Uh, uh, ik vind uh, twee dingen. Ik vind die foto's en, uh, en, en wat ik daarop gezien heb, ook wel het geblurkt, was... Uh, vind ik vreselijk, maar als je nou aan mij vraagt... moet je het dan maar niet afdrukken, waar de discussie nou een beetje over uh, lijkt te gaan... dan zeg ik, nee, je moet het juist afdrukken. Uh, ik ben geschokt niet door de foto, of door de krant die de foto afdrukt... laat ik het zo zeggen. Maar het feit dat die militairen ik dat doen? Ik ben geschokkeerd door het feit dat daar een, een jongeman, grijnzend... Een, een, een iets jongere jongeman, uh, met een kogel in het hoofd, omhoog houdt. Mathieu Sleu? Ja. ja, ik hou niet zo van foto's met, ja, met, is... met uh, dode mensen. Ik ga voor de um, story werken. <laughs> ik, uh, ik heb al eens eerder geroepen, uh, na de aanslag hier op Koninginnedag... Uh, toen waren mijn collega's daar en toen kregen we een hele batterij foto's... van mensen die of zwaar gewond waren. Die door die auto geraakt waren toen, ja. Ja, die werden toen nadrukkelijk niet afgedrukt... Uh, nou, heeft dat ook wel een beetje te maken met het type blad wat ik maak? Ja, ik begrijp u niet. U bent hoofdredacteur van een Roddelblad. U doet het verkeerde werk. U, ik hoor u de hele tijd zeggen dat u dit te ver vindt gaan en dit iets zou plaatsen. Bent u wel tevreden met uw baan? Ik ben uh, zeer tevreden met mijn baan. Alleen in het geval met. Uh, uh, zou uw uh, lezers dat ook wel zijn? Want... In, in het geval met het Koninginnedagdrama, als ik het even mag uitleggen. Uh, heb ik ook zoiets van. Er staan verhalen in over uh, Dries Rolvink. Die praat over zijn mislukte huwelijk. Uh, over Emil Ratenband. Uh, en ik vind als je dan een aantal pagina's erbij doet... met zo'n dramatische aanslag... zoals toen hmm. de Koninginnedag. En je gaat dan... Uh, Meeste afbeelden waarvan familieleden uh, nog nauwelijks kunnen bevatten wat er gebeurd is, mm. dan vind ik dat ja, in de context niet ja, zo. Het is zo... wel een beetje vergelijk van appels met peren, want met alle respect, uh, uh, u verricht geen, nou, sorry dat ik moet zeggen, maar geen, geen journalistiek. Uh, ik vind de, de, de, de markt die u bedient is natuurlijk, de lezers is, uh, wachten op een heel ander soort verhaaltje. Terwijl de vraag of je Pim Fortuyn dood op een voorpagina moet zetten of de, de slachtoffers van de aanslag tijdens Koninginnedag, ja. dan maak je een journalistieke afweging van moet je dit je laten zien niet omdat het ja. smeuig is, maar omdat het nieuws is en dat het een beeld is. Ja, maar is het zo? Um, wordt, het, wordt de keuze ook niet vaak gemaakt omdat het misschien wel smeuig is? Niet voor de media in, in... waar ik voor werk. Ik weet, ik heb ook een tijd lang op de, op de redacties van, de, van kranten rondgelopen. Op zo'n avond dat zoiets gebeurt, komen er, komt er een enorme stroom aan beelden binnen. En vaak zijn beelden nou. die uit de krant uiteindelijk terechtkomen, die heel veel verontwaardiging opwekken. Uh, zijn nog de minst schokkende die op zo'n avond binnenkomen. De, dus de, ja. de afweging is iets genuanceerder. To, toch even nog nou. naar Matthew Slee. even die foto's van die Amerikanen. Ik heb ze hier voor me liggen, dit is uit de Volkskrant dan. Kan dit dan of niet? Nou, kijk, de, de slachtoffers die zijn onherkenbaar gemaakt. Uh, bovendien gaan die foto's natuurlijk de hele wereld over... dus er zullen ook, ook een hele hoop landen zijn waar ze gewoon herkenbaar liggen. Uh, ik vind ook niet dat de Volkskrant dit enorm sensationeel heeft gebracht... Nee. Maar ze doen er mij geen plezier mee. Ik nee, doe, maar goed. Uh, doet, do, doet de volkskrant u plezier? Uh, en welke andere kant ook dan met het nieuws uit Libië of uh, Fukushima? Fukushima? Fukushima. Ja, je, nou ja, je doet me wel een, een plezier. Ja, plezier is een raar woord. Maar je doet me wel genoeg met het nieuws. Ja. En ja, ja, die, die beelden ik, horen daar, die zijn daar een integraal onderdeel van. Zeker in deze tijd. Want als je ze inderdaad, als je ze hier niet ziet, dan kun je ze zelf ook al wel op internet opvoeden. Ja, maar dan zoek je ze nadrukkelijk op. En een korter een antwoord op de vraag is of dit uh, moet, uh, of, of dit kan, dan is mijn antwoord nee, dit moet. Dit moet, dit moet je zien. Een, een vindt is morgens bij het ontbijt niet prettig dit. Dan neemt u ik, een ik, abonnement ik, op NRC en ziet u ik, het ik, s'avonds. <laughs> ik, denk, ik denk niet dat het per se moet. Dat denk ik niet. En dat, dat vond ik ook met Pim Fortuyn. Uh, de foto had een enorme impact, daar ben ik helemaal uh, mee eens. Maar ja, dat is toch ook precies het, het punt ook. Hè. In dit geval zeggen die foto's meer dan al die woorden die ernaast staan. Ja, nou ja, het, het heeft misschien ook te maken met uh, de goede smaak... die in dit geval dan misschien ietsje meer bij storen ligt. Ja. Dan, uh, goed, bij nogmaals, wij worden het vandaag niet eens... Uh, het, het is, het ja, is, het, het, het is een punt wat we een story en, en het harde nieuws dat in de krant terechtkomt. Het is het, het is het punt natuurlijk dat Ruben maakt van... Ik bedoel, natuurlijk die foto's zijn walgelijk en afschuwelijk, dat, dat ziet iedereen... maar het gaat erom dat inderdaad een, een jonge Amerikaanse militair... Uh, nou ja, een soort van triomf daar uh, laat zien en, en, en bij, een, bij een lijk uh, staat... en dat ook nog omhoog houdt inderdaad. Dat is eigenlijk toch walgelijk als je weet dat dat gebeurt? Ja, maar goed, dan, dan, uh, druk, je ook, ja. dan druk je ook drie foto's af. Uh, ja, ze hebben er duizenden, hè? Ja. Ze ja. zetten er ook geen linkje bij naar de andere foto's, dus... De vraag of het, of het, we het sensatiezucht is of nieuws, is voor mij heel ja. erg uh, simpel te beantwoorden. Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, vind, ik vond het een mooie discussie. Uh, NRC en een story. En, <laughs> gaan we en, en, en, en eigenlijk heel tegendraads uh, <laughs> en, en niet eens op allerlei punten. Maar bedankt voor jullie bijdrage. Heel graag bedankt. Mathieu Slee en uh, Ruben L. Oppenheimer. We gaan dit is Radio 1 Lunch. Ja, we gaan gelijk door, wou ik zeggen. Want, uh, we hebben zoveel te doen in zo weinig tijd. En daar zit hij, Michael Ijsbertsen, 58 jaar uit Numansdorp. Klopt. Welkom. U gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Ja. Um, de hoogste score tot nu toe was die van gisteren, want we zijn nog maar één dag onderweg. 40 punten, dus daar moeten we nu al overheen. Um, wat, wat doet u eigenlijk? U zit op het moment thuis, hè? Begrepen? Ik zit op het moment thuis, ja. Ik uh, uh, ben werkeloos in de financiële dienstverlening. Terwijl daar toch van alles te doen uh, valt, lijkt me. Het komt nu wel weer langzaam op... Uh... Ja, dus ik ben weer aan het zoeken. Dan goed, maar, ik heb, maar ik heb mijn leeftijd niet mee. Mijn ervaring heb ik wel mee, maar mijn leeftijd niet. Nee, dus, geen tophypotheken meer verkopen? Uh, heb ik wel verkocht. Ik ja. heb heel veel hypotheken verkocht. Dat is een oud-hypotheekadviseur uh, waar je nu mee spreekt. Maar uh, ja, na aanleiding van de veranderingen die nu net aangegeven zijn... ik verwacht dat we gezien de mededelingen weer teruggaan naar midden jaren tachtig van voor de spaarhypotheek. Want daar is het eigenlijk allemaal ooit ja. mee begonnen. Maar nog even, u, u bent dus een van de slachtoffers... die we zeggen, die op basis van leeftijd gewoon uh, moeilijk aan de bak nou, komen. niet helemaal, maar uh, op dit moment wel, laat ik het zo zeggen. Ik ben pas sinds uh, eind uh, januari uh, werkloos. Dus ja, dat ja. valt op zich nog wel mee. Ja. Nou, we kijken of we die, uh, die beurs toch wat kunnen spekken deze week. Met die, met die 300 euro ja. moet u wel flink scoren. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. We hebben een unicum. Een vrouw van 63 is bevallen van een dochter. No.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 Tineke Gezings is 63 jaar en is dus de oudste moeder van Nederland. Gisteren beviel ze van een dochter. Hier is vraag 1. Uit welke provincie is deze mevrouw afkomstig? Friesland. Is goed. Uh, uit Harlingen. Uh, haar dochter kwam via een keizersnede ter wereld in het medisch centrum van Leeuwarden. Vraag 2. Het meisje komt voort uit een zwangerschap via eiceldonatie. Wat is de voornaam die het babytje heeft gekregen? Weet ik niet. Megan is het. In een interview met de NOS zegt uh, ze dat ze de consternatie begrijpt die is ontstaan na het bekend worden van haar zwangerschap. Ik aan de consequenties, dus uh, de moeder dus, maar mijn kinderwens gaat zo diep dat ik er dit allemaal voor over heb. Maar Megan heet dus het meisje. Um, vraag 3. Gezink. de vrouw dus, was in behandeling bij de bekende maar omstreden Italiaanse arts Severino Antoniori. Hij is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen van oudere vrouwen... die via IVF dan zwanger worden. Via IVF ontstaan ook dikwijls meerlingen. In 2009 werd, de, werd via deze methode een achtling geboren. De langst in leven gebleven achtling in de geschiedenis. In welk land was dat? Verenigde Staten. Dat is goed. Het ging over de Octomam. Uh, de 33-jarige moeder bleek trouwens al zes kinderen te hebben. Uh, was gescheiden en ook nog eens een keer werkloos. Zeldzaam verschijnsel als een achtling. Dan de vraag met een geluidsfragment erbij. Wie is hier aan het woord? Wat wel bekend is, is dat het inderdaad in handen is van aanhangers van Gaddafi. Maar de Nederlandse ingenieur laat zelf weten dat het rustig is. En geeft eigenlijk als enige het signaal van land maar. Beg vol. Alexander Pechtold van D66, dat is goed. Vraag 5. De PvdA, SP en D66 hebben echt kritisch gereageerd... op de kabinetsbrief over de mislukte evacuatie van een Nederlander... uit de Libische plaats Sirte. Evacuatie met een helikopter was de enige optie om de twee te evacueren. Want dat was die Nederlander was er en er was nog een andere uh, mevrouw ook bij. Uh, dat meldt het kabinet in de brief. Eerder had de werkgever van de Nederlander al meerdere pogingen gedaan om hem uit dat land te krijgen. Wat is de naam van dat ingenieursbureau, de werkgever dus van deze Nederlandse man? Ingenieursbureau Haskoning. Is goed. Belangrijkste vraag volgens D66-leider Pechtold is nog niet beantwoord. Wat was de noodzaak dat het zo overhaast moest gebeuren? De werknemer vond het zelf namelijk niet nodig. Laatste vraag. Uh, maximaal vier punten. U krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we dus? Bij het onderwerp gaat het om, een, uh, om één term die u moet geven. Onderwerp uit het nieuws. Als u het anders weet om stoproepen, hier komen de aanwijzingen. 4. Het laatste kwartier is hier belangrijk. 3. Bij mij gebeurt alles door oefening. 2. Ik was tweemaal landskampioen en tweemaal dekenwinnaar. 1. Sommige van mijn spelers hebben zich misdragen naar mijn winst op Ajax. Ado. Ja. U, u zag hem niet eerder aankomen? Nee, ik zag hem niet aankomen. Nee, nee, Terwijl ik echt Haagenees ben. Kijk aan. Van origine. Ook nog eens. Uh, ja, Ado Den Haag, dat was inderdaad uh, de naam die we zochten. Um, het Haagskwartiertje. Nou ja, dat is bekend hè, dat uh, de laatste kwartier Den Haag dan nog even flink stoom erop zetten. Dat was het voorgaande ja. jaar, want nu gaat het eigenlijk de hele wedstrijd al goed. Um, Ado, alles door oefening, daar staat het voor. Ja. En het verhaal is bekend van uh, Charlton, Vicento en Lex Immers die op de bar allerlei uh, vreselijke liedjes over Joden zongen.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 De ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Tineke Gezink dus in uh, Harlingen is bevallen van een gezonde dochter. Maar de moeder is dus 63 jaar oud. U mag uh, zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens... over die ophef die daarover is ontstaan. De ophef over de 63-jarige moeder is overdreven. Um, u mag uw mening geven via de sms 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar hetstand.nl Factor 5. Um, daarmee dus spelen wij de quiz. Gisteren 40, hè, dus uh, dat betekent in ieder geval 9 vragen goed om daar overheen te komen. 90 seconden de tijd. Als u een antwoord niet weet, dan um, zegt u pas... en dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de president die de uitlatingen van premier Poetin over Libië onacceptabel vindt? Uh, Met Fedef. Dat is goed. De baas van de Amerikaanse tv's en de CBS wil welke acteur terug in Two and a Half Men... Charlie Sheen. Dat is goed. Rijkswaterstaat heeft een kort geding aangespannen tegen chemiebedrijf Chemiepak in welke gemeente? Moerdijk. Is goed. Volgens minister Rosenthal wordt Nederland militair pas actief in Libië na een verzoek van welke organisatie? De NAVO. Is goed. In welk land heeft de man een compleet nieuw gezicht gekregen? Verenigde Staat. Dat is goed. Welke Britse krant meldde gisteren dat enkele Europarlementariërs gevoelig zijn voor omkoping? De Sun. Het is de Sunday Times. Het Amsterdamse museum heeft een 19 e eeuwse fles met wat erin opgenomen in de collectie? Uh, wijn? Nee, water. De schaatsbond in welk Aziatisch land heeft besloten... de organisatie van de wereldkampioenschappen kunstrijden terug te geven? Pas. Dat is Japan. Bij winkelcentrum batavia -stad. In welke stad is door een plofkraak grote schade ontstaan? Lelystad. Dat is goed. Welk internetconcern heeft van de Franse privacywaakhond... een boete gekregen voor het verzamelen van privégegevens? Pas. Dat is Google. Na Enschede, Delft en Sittard wil nu ook kerkraden wat in 2012 binnenhalen. Pas. Het Glazen Huis van 3FM. Welk auto is van eigenaren van 20 tot 30 auto's in Amsterdam-West gestolen? Pas. Een wiel. De beveiliging van het internetbankieren bij welke bank is volgens de website Crimesite niet waterdicht? ING. Dat is goed. Twee homo's die moesten verhuizen uit welke Utrechtse wijk. Stellen nu politie, gemeente en de staat verantwoordelijk? Uh, nee. Dat weet ik niet. Pas. Dat is de wijk Leidse Rijn. Wat, wat denkt u? Ik heb het niet geteld, dus ik zou, volgens zat, mij zit ik eronder. Er onder, maar. zat een paar hapringen in. Het was even weg. Het Haagse kwartiertje ontbrak even. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, want het is net niet genoeg, namelijk zeven. Oh. Keer vijf is 35. dus dan komt u niet naar die veertig die er nee. gisteren al stonden. Dat is jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. Die eindoverwinning zit het niet in. Nee, het is hier anders dan thuis. Ja, dat horen we vaak inderdaad. <laughs> maar wat is dat dan toch? Ja, spanning, ja, sensatie. Toch, ja. Ja, dus het zijn toch de spotlights die het dan doen. Nou, uh, niet met lege handen naar huis. Twee kaarten voor beeld en geluid. Een uh, mok van dit programma en ook nog eens een keer een lunchradio. Uitstekend. En een goede reis terug naar Nuemel's dorp. Dat lukt wel. Bedankt voor het meedoen. Um, en ik hoop dat u een baan vindt, inderdaad. Dus als er mensen zijn je hebt gehoord, hij zit in de financiële dienstverlening, moeten ze dus maar even via de mail uh, iets doorsturen. Ja, dan... Relatiebeheerde verzekeringen, dan is het goed. Kijk aan, dan zorgen wij dat het uh, bij u uh, thuis komt. Um, we gaan ons uh, straks buigen over de Nederlandse film. Dat is een tijdje terug hoorde je daar allerlei sombere verhalen over. van De Nederlandse film is ten dode opgeschreven. Um, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De, de kaskrakers van de afgelopen tijd dat zijn eigenlijk allemaal Nederlandse films. Dus hoe zit dat nou precies, Jean van de Velde, zelf actief in de filmbusiness, die gaat daarover vertellen. Zo tegen kwart over één, Tot die tijd het NOS Journaal. <tieding>